Mark Visser met het NOS Journaal. Meer dan 15.000 mensen hebben een online petitie getekend om een veroordeelde politieagent te steunen. De agent heeft deze week twee jaar cel gekregen nadat hij in Heerlen op een verdachte had geschoten. De agent schoot twee jaar geleden als lid van een arrestatieteam op een vluchtende automobilist, maar raakte de bijrijder. Volgens de agent schoot hij uit noodweer. Ook het Openbaar Ministerie concludeerde dat, maar de rechter acht hem schuldig aan poging tot doodslag. Het OM gaat in hoge beroep. De top van computerfabrikant Toshiba treedt af in reactie op het bekend worden van een grote boekhoudfraude bij het bedrijf. Afgelopen zes jaar is er bij de fabrikant van onder meer geheugenchips stelselmatig met de cijfers geknoeid. De inkomsten werden ruim 1 miljard euro gunstiger voorgesteld dan ze waren. De beurs reageerde positief op het nieuws van het aftreden. Het moederbedrijf van Nuon, Vattenval, komt steeds dieper in de rode cijfers, komt door de lage stroomprijzen, stroomprijzen en het overschot aan elektriciteit op het netwerk. Het Zweedse staatsbedrijf moet opnieuw miljarden afschrijven op elektriciteitscentrales die stilstaan. Onder de scheep komt het verlies van Vattenval in het eerste half jaar neer op 2,5 miljard euro. Sinds de Duitse energiewende is er veel groene energie beschikbaar op het elektriciteitsnetwerk. groot aantal dure gas- en kolencentrales zijn daardoor overbodig. Outvoetballer Dick Naninga is overleden. Hij scoorde de gelijkmaker in de WK-finale tegen Argentinië in 1978. De finale werd uiteindelijk met 3-1 verloren. Nanninga begon zijn proefcarrière bij GVAV, de voorloper van FC Groningen, en speelde jarenlang voor MVV en Rode JC. Dick Naninga was 66 jaar. In de Davis Cup heeft Nederland gelood tegen Zwitserland. De Nederlandse tennisploeg gaat van 18 tot en met 20 september op bezoek bij de Zwitsers. De inzet van het duel is een plaats in de wereldgroep. Het weer vanuit het westen opklaring en geleidelijk zon. Alleen het zuidoosten houdt veel bewolking en kans op wat regen. Het is een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Dat altijd even gaan lachen. Dat doen we vanmiddag met uh, Herman Vinkers. Mijn vrouw en ik zijn vorige week officier geweest bij de Deurwaarder. We dachten, het hoeft hier altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Het een paar jaar terug. Ik kan er nu ook al om lachen, maar het was, was verschrikkelijk.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 Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om half zeven. Oeh, half zeven. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen Of kunnen jullie geen glazen wassen krijgen?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 Goedenavond, dames en heren. <middels> nou, u bent net op tijd voor de finale, zo ongeveer. Ik, eh... ja, maar u ja, U hebt net zoveel betalen als de rest, natuurlijk, maar om de rest nog te laten. Ik heb jullie nog niet op de video, dat ook. Ik voel daar wel. Sorry, jullie.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 Iedereen is stil, en als u dan roept van: geef niet het droog wel weer op. dan uh, haalt u rond. Ik tel de drie en dan geef moeder goed gelijk. Geef niet het droog wel weer op. Eén, twee, drie. Geef niet het droog wel weer op. Prima. Nou. Uh, nou, nou, Dino, er was soms band in Aalwijk. Ehm, um, waar waren wij geweest? <lacht> de glazen was er aan wel hard. Hè? Elektrische dekens. Oh, elektrische deken. Nou, en, uh, dan laten ze je inslaven. Ja, ja. ja maar ze hebben ook nog de uh, elektrische stoel. Oh, dat is wel op met De elektrische stoel. Onlangs nog werd er iemand veroordeeld tot een klap van 50.000 volt, waarvan 12.000 voorwaardelijk. Nou, dat zal me een stroomrekening geweest zijn, hè? <lacht> Het gaat over stroom. Maar, ehm... Um, maar goed, de buren waren niet weg te branden. En toen hebben we maar van ons allerlaatste geld een staatslot gekocht. Want de hoofdprijs was 500.000 gulden. En we dacht nou, daar heb je wel een ander huisje voor. Ik las dat staatslot 339777. Oké, oh, kijk eens aan. Dat is netjes, hè. 339777. Stel je voor, als dit inderdaad 500.000 is, dan heb ik al een leuk oud boerderijtje op het oog.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 waarin ingegaan wordt op een vraag van een luisteraar uit Binnenkom die graag wil weten of trouwen met de handschoen... zwinters vaker voorkomt dan zomers. Maar eerst, zoals gebruikelijk, de lotto-uitslag. Ja, eindelijk. 339 De hoofdprijs van 500.000 Hier, we hebben gezegd 500.000 lotnummer... Oh, 339 Drie, Hier De eerste is goed. Drie, de tweede is ook goed, dan komt de 9. Negen. Negen. Prima, halfwaarts de 7. 3 maal 7. laatste gaat bij de zondvoortlunst. Ja, luisteraars. Herman Vink is altijd uh, mateloos uh, humoristisch, die man. Je kan, uh, kan daar uren aan luisteren. In de studio inmiddels uh, uh, aangeschoven Roy van Buringen. Ik ga even contact met hem ja, leggen. Hij moest nog ja, ja, ja, ja, ja. even zijn koptelefoontje opzetten en zo. Roy, welkom. Ja, dankjewel. Want jij hebt ons vast iets te melden. Ja, ja, ja, ja. We ja, zijn dan. nu uh, een tijdje alweer bezig met de kofferbakmarkten op het uh, Gasthuisplein. Ja, ik heb zelf ook een keer meegedaan. Gezellig hoor. Ja, gezellig. Uh, ja, zeker. Het uh, ja, is alweer uh, de derde van het seizoen geweest. En uh, we hebben er nog uh, drie te gaan. En uh, we, zijn, we hebben pas het geleden het uh, jubileum gehad van uh, tien kofferbakmarkten in, in drie jaar tijd. Dus dat, uh, daar zijn we best wel trots op. En uh, komende tijd gaan er natuurlijk uh, meer uh, nog plaatsvinden voor het uh, seizoen. We deden er dit keer zes, dus uh, er zijn er nog drie te gaan. En uh, de volgende is uh, 2 augustus. En dan gaan we gewoon langzaam aan het eind van een jubileum voor 15 keer. Dat gaat gewoon dit jaar ook al gebeuren. Dus dat is wel mm -hmm. heel erg uh, leuk allemaal. Ja. Hey Roy, kan je nog even voor de luisteraars vertellen... wat de, wat de voorwaarden zijn om aan die koffermarkt uh, mee te kunnen mogen doen? Ja, um, dat is eigenlijk heel uh, simpel. De, ko de kosten zijn uh, uh, nee, 12,50 voor een auto. Ja. Uh, of vanaf 12,50, want het ligt aan de grootte van de auto... En uh, ja, de voorwaarden zijn uh, vooral gebruikte spullen te kopen, eh, verkopen en uh, de mogelijkheid is er ook tot nieuw spullen te verkopen, maar dat gaat in overleg met de organisatie. Mm -hmm. uh, verder natuurlijk uh, geen gestolen spullen en dat soort dingetjes, dat, uh, dat, uh, dat, dat spreekt voor zich natuurlijk. Dat pikken jullie niet? Nee, dat pikken we niet, <laughs> inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé hey, luister, uh, uh, als je nou met een auto met aanhanger komt, betaal je een dubbeltarief? Uh, ja niet een geheel dubbel tarief daar zijn wel bepaalde spelregels over mm -hmm. iedereen die zich aanmeldt met een a dan krijgt dan ook altijd een speciaal uh, iedereen, of iedereen krijgt gewoon een e-mail met alle spelregels en de kosten ja. en uh, er wordt wel een verhoogd tarief gerekend uh, voor uh, voor, uh, ja, want dan, voor dan neem je eigenlijk, eigenlijk bijna tijd. twee plekjes in. Hè, ja, als je, maar als je t, dat dan doet... dan krijg je wel een uh, kleine korting uh, van ons. Dan rekenen we dan het uh, bustarief. Want we, je kan natuurlijk ook met een busje komen staan. Ja, precies. En dat is ook een dubbele plek. Dus dan uh, rekenen we dat gewoon. Ah, Oké. Okay. nou ja hey, En uh, hoe, hoe lang voor tevoren moet je je ja aanmelden? Um, dat is altijd wel... Uh, dat maakt in principe niet uit. Het mag op het laatste moment. Maar altijd op het laatste moment zitten we toch helemaal vol. Ja. Uh, we hebben uh, nu nog 2,5 uh, week... En dat betekent dus dat we volgende week al wel een beetje krap gaan zitten. Want volgende week gaan mensen echt uh, meteen uh, boeken. Want ze wachten toch altijd even het weer af. Uh -huh. En dat kan je meestal twee weken, anderhalve week van tevoren een beetje uh, plannen. Ja. En uh, ja, dus dat is, uh, dat is altijd wel eventjes de, de limiet. Gaat niet een, uh, twee dagen van tevoren boeken, want dan ben je gewoon te laat. Ja, heel simpel. Oké. Hé, daar heb je ook nog een uh, organisatiebureau. Ja. Dat klopt. On Air Events. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, ben je daar ook nog druk mee? Ja, op dit moment is het een beetje een rustige tijd... maar we zijn natuurlijk wel bezig met de voorbereidingen voor de winter... Ja. en eigenlijk ook al voor volkomende zomer. We zijn toch al een beetje aan het voorplannen. Normaal ben ik daar nooit zo van. ben ik altijd van het uh, ad hoc en uh, gewoon uh, bang er tegenaan gaan... en uh, verzinnen maar. Ja. Net als deze zomer ook had ik een fantastisch leuk idee. Maar vergunning technisch is dat op het laatste moment helaas niet mogelijk. Moet je nou voor alles vergunning hebben wat je hier in Zandvoort onderneemt? Als je het op openbare ruimtes doet wel. Oh ja. oh ja, dus buiten bijvoorbeeld? Ja, buiten wel, ja. Maar als je dus ja. bijvoorbeeld in de krocht, ik noem maar straat, uh, dan ja. hoef je geen vergunning te hebben? Nee, in de krocht hoeft het niet inderdaad. Maar als je het op het Garsersplein doet, wat maar toch mijn lievelingsplein is hier in Zandvoort. Waar ik graag dingen organiseer. Ja. Waaronder ook de kofferbakmarkt op 2 augustus. Um, hey, ja. En dat, en dat, en dat uh, open lucht uh, uh, gebeuren, op die rotonde? <laughs> die vraag komt elk jaar weer, dat vind ik altijd wel leuk. Dat is, dat is gewoon alweer uh, vijf jaar geleden, Charol Is dat zo? Ja, dat is alweer vijf jaar geleden. Kunstverstijn, bedoel je? Ja, ja dat kinderen uh, waar, waar jouw zoon ook al mee hebt gedaan, ja. Ja, die heeft toen ook een prijs gewonnen, geloof ik. Uh, ja, dat was een heel leuk evenement. Alleen, we, we, weet je wat het is, Jaro? Um, sowieso uh, staat alles met geld. Mm -hmm. En uh, het Overzet sponsorde het evenement. En ja, die trok zich terug als sponsor. Ja. Dat was natuurlijk heel jammer. Dus eenmalig naar Mango's gegaan. Dat was niet een heel succes, omdat het gewoon zo slecht weer was. Dat, uh, dat, dat er gewoon haast niemand kwam. Het waaide echt, het stormde. En uh, dat was gewoon drie keer het geval. Want we zouden het drie keer doen. En uh, dat, dat is niet doorgegaan. Maar ja, ik. Ik heb vernomen dat mijn medeorganisator die de eerste keer met mij dat heeft georganiseerd. Weer een klein beetje terug is in Zandvoort. En ik okay. heb er al regelmatig gezien. Dus wie weet, zit dat er nog een keertje in. Maar dan zal het niet op de rotonde zijn. Want er is een bestemmingsplan uh, afgegeven. Oh. Wat, wat, wat zegt dat. Uh, heel ga, vaak... ga dat tentje weg? Daar. Nee, nee, nee. Oh. nee want die, die rotonde wordt natuurlijk zo vaak gebruikt door die bus. Ja. Dat eigenlijk die rotonde niet af te sluiten is. Dus het is altijd wat lastiger. Maar als er iemand er is die zegt... Van, nou, ik wil het kunstverstijn wel hebben... Uh, dat was dan die kindertalentenjacht... en die vindt dat leuk... Mm -hmm. dan staan wij er weer open voor. Ik, ik wil na vijf jaar... Ik, ik zei toevallig uh, tegen mijn vrouw van de week... het kunstverstijn dat is zo, was zo'n leuk evenement... en het is zo jammer dat dat niet meer doorging. Ik sta open voor een, uh, nieuw, uh, een herstart van het kunstverstijn na vijf jaar... En, um, en het liefst natuurlijk met de medeorganisatie, uh, waar ik de naam even niet van ga noemen, want anders gaat iedereen naar het jasje trekken. Ja, na, na, ja, ja. Dat, dat moet ik eigenlijk persoonlijk vragen. Hè. Dus eigenlijk een soort van oproep op de radio: kom, zullen we doen? Ah, Oké, okay. Nou, nee. leuk, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus spannend. Dat, dat, dat is, Het is misschien wel weer een optie. Het zou leuk zijn. En uh, ik uh, sta helemaal open voor uh, eigenlijk voor heel veel dingen, in, uh, vooral in Zandvoort. En, uh, en voor mij, uh, ik hou van Zandvoort. Ik hou, ik hou van het organiseren in Zandvoort. Dus wie weet. Nou, ja. nou je had het net over de kofferbakmark, uh, kofferbakmarkt. Ja. Uh, wanneer is de eerste weer? Uh, 2 augustus. 2 augustus. En, ja. en uh, um, wat wou ik nog weer zeggen? Nou, we, we, eigenlijk heb je alles verteld. Je hebt geteld wat het kostte. Uh, je ja. hebt verteld dat je dus... Uh, uh, uh, het liefst tweedehands spullen moet verkopen. Uh, wat zijn dan nou de voorwaarden van mensen die nieuwe spullen willen verkopen? dat moet via de organisatie. Ja, Waar moet... kijken jullie naar? Ik, ik kijk wel eventjes. Is een handelaar, ja of nee? Want mm -hmm. als je uh, kijk, je hebt handelaren in tweedehands spullen en je hebt handelaren ja. in nieuw spul. En ik vind dat daar toch wel een beetje een uh, verschilletje in is. Ja. Want precies. je kan net zo goed in een winkel komen die. Uh, die, uh, die heel veel nieuwe spullen heeft. Ja, en dat valt toch echt onder commercieel. En daar wil ik een beetje voor waken. Ja. Ik heb wel uh, een winkel uit Zandvoort uh, gehad die uh, kleding, nieuwe kleding ging verkopen. Maar ja. dat was wel kleding die afgeschreven was voor in de winkel. Okay. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dat ik gewoon zes van die kledingrekken op het hoekje staan ja. En uh, die man die nam uh, twee uh, plekken in. En die vond dat, dat vond ik gewoon passen bij het markt en dat, dat vonden mensen ook leuk. En ik kan me herinneren dat ik er stond dat er naast mij een meneer stond, die verkocht allemaal horloges. Ja, en dat was volgens mij ook een nieuwe, nieuwe handel. Ja, is dus daar zat wel uh, deels nieuw handel bij. Het is ja. het is wel. Uh, je, ik, ik kijk gewoon heel erg van. Nou, is het uh, nieuw, een nieuw en tweedehands door elkaar of is het allemaal nieuw, maar wel leuk, verkoopbaar spul... wat de mensen ook echt leuk vindt... het moet niet zijn dat het op een gegeven moment... een hele nieuwe een, een kofferbakmarkt wordt met alleen maar nieuw spul. Dat, dat, dat is het concept niet. En daar wil ik een beetje voor waken. Ik begrijp het. Nou, behalve die kofferbakmarkt... heb je nog meer belangrijke dingen te melden? Nou, Ik heb misschien wel uh, wat te melden. Ik ben op zoek en u weet, luistert wel een strandtent... of een horecagelegenheid die daar interesse in hebben... Uh, wij uh, willen Zandvoort heel graag uh, promoten natuurlijk. Mm -hmm. En ik heb ooit, toen ik 18 was of zo, heb ik een plannetje geschreven voor een uh, soort van tv-programma. En uh, dat, dat, dat, gaat, dat, dat krijg je natuurlijk niet uh, als klein mannetje op de commerciële televisie. En, uh, dus ik heb een, um, een, een tv-show geschreven. Ja. En dat is, uh, dat is om, uh, om, om bekendere, maar ook lokale artiesten te promoten. Ja. En, um, en niet met een commerciële doeleinde, maar, maar vooral met een gezellige doeleinde. Mm -hmm. Daar is een uh, klein budget uh, voor uh, nodig. Ja, nou, ja. Die zijn we aan het creëren. En... Dus je, zult, je zoekt sponsors eigenlijk? Nee, nee, nee daar, oh. daar wil ik niet heen. Ik ben oh. op zoek naar een locatie ja. die dan wel een kleine bijdrage wil geven aan, een, aan de show... Ja, op het, op, op het, op het strand. Ja. Bij voorkeur. Ik had hem het liefst op de Jaarmarkt gehad, maar dat gaat helaas niet door. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, op het strand of een mooie hore horeca gelegenheid ja. waar, die, uh, ja, waar die show uh, een dag lang opgenomen wordt, om het zo maar te zeggen. Van, mm -hmm. van vier uur middags tot in de avond. Ja. En uh, daar komen dan be diverse bekende en lokale artiesten optreden. Ja. En dan doen wij ook een interview mee. En dat wordt dan elke uh, vrijdag. Uh, uitgezonden op, uh, op YouTube. Ja, en het is de bedoeling dat, dat de, de, de strandtent, uh, om het zo maar even te zeggen, dat die dan ook gewoon uh, open is voor het publiek. Ja, die is dan open voor het publiek. En, en wij en, gaan en, dan ook promotie maken, postersjes maken met ja. ook de artiesten die het op komen treden en ook dat interview natuurlijk gaat geven. En de, de meneer of mevrouw die dan de horeca, uh, gelegenheid runt, die uh, sponsort dan, maar die krijgt er ook meteen weer iets voor terug. Ja, ja, de klant is ja. die van al die mensen die een drankje... En Inderdaad. Je, nou. Inderdaad. Dus daar zijn wij eigenlijk uh, naar op zoek. En we weten is leuk om CFM daar ook binnenkort misschien wat meer over te gaan vertellen en daarin te betrekken. Het ja. zou leuk zijn. En uh, het moet voor iedereen wat zijn. En vooral ook om Zandvoort te promoten. Ja, helemaal goed. Ja. ben goed bezig, man. Ja, het is even een uh, rustige tijd. Maar uh, daarin uh, gebeurt, er, uh, gebeurt er toch ook weer veel nieuwe dingen. Want natuurlijk, de Amerikanenroots komt terug in oktober. En, en dan kom ik heus nog wel een keertje terug om daar weer over te vertellen. Want dat gaat ook weer iets. Iets weer iets in, unieks in gebeuren. Want okay, het is de leuk. vijfde keer. Dus, ja. Hé, hey, uh, uh, Abel, die ken je wel, hè? Ja. Die is ook op vakantie. Oké. Okay. Die is namelijk onderweg. Ja, natuurlijk. Dat ik vergad hoe jij me zag. Dat ik zo. De vorige kofferbakmarkt, maar in augustus is er weer een nieuwe rooi, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, dat heb jij ons zojuist al verteld. Ja. Ben je nog wat vergeten? Dat je zegt van nou, ik wil dit, of dat het toch nog even kwijt? Nou, eigenlijk uh, op dit moment uh, is alles uh, gezegd ja. wat uh, gezegd moest worden. En mm -hmm. um, ja, er is in ieder geval... Ik wil wel iedereen oproepen om... om als, je, als je leuke ideeën hebt en je wil kan het zelf niet uitvoeren. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën en ook om... om uh, ja, om het samen uit te voeren. weet je samenwerking in Zandvoort is heel erg belangrijk. En dat wil ik iedereen meegeven. Die ook in Zandvoort woont en organiseert. Ja. Want het is echt belangrijk om, om het dorp lekker op poten te zetten. Je ziet het met het pub op festival. Weet je. Het is een hartstikke mooi festival geworden. En, um, en daarin kan ook samengewerkt worden. En waarom zou het dan niet ook gewoon op een door de weekse dag kunnen. Ja en die Volkswagen vindt en vond ik ook. Uh, ja, dat, natuurlijk. Ja. Dat komt volgend jaar terug en nog groter, want we zijn bezig met de Haltestraat op zondag vol te gooien. Dus oh. het komt helemaal geweldig. Oh, zit, zit ik iets okay. voor mijn beurt te praten. Sorry. Kom maar. <laughs> kom maar. voor de Volkswagen. <laughs> nee. Meneer Vaas doet daar even mee, toch? Ja, of, ja, we, ja. We zijn in een bestuur van, van ja. zes man nu in. Uh, ja. het, het wordt steeds groter en leuker, dus het is helemaal top. Nou, helemaal goed. Ja. Hey, jij bent ook nog uh, uitgever van uh, van CD-singles, hè? Ja, tegenwoordig wel. Uh, ja, ja, het, is, het is allemaal natuurlijk overal een klein beetje van. En uh, mm -hmm. On Air die staat gewoon voor veel, veel dingen. En veel leuke dingen. Iedereen ook helpen. Het draait niet alleen maar om het geld. Zeg ik altijd maar. En uh, ja, wij hebben de Zandvoortse artiest ook uh, een singeltje uitgebracht. Toevallig uh, ook iemand uit Leiden van de week. Uh, het, is, het is allemaal hartstikke leuk. Dus ook via de downloadshops en zo te downloaden. En uh, ja, Mike Dana, die... Uh, die volkszanger uit Zandvoort die, uh, heeft gevraagd van... Roy, zou jij mijn zingeltje willen pluggen en uit willen brengen? Nou, dat heb ik met alle liefde gedaan. En, uh, nou, nou, ik, plug er, ja. ik plug er nog even achteraan. En het is gewoon, jullie hebben gewoon een vooruitziende blik gehad. Want hij schijnt vandaag de zomerzon. <middels>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 Komen, met nachten uit mijn dromen, gooi alles van jou, zonder een pardon. Al die warme dagen, ons te gaan verjagen, nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon.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 tot in de late uren: je alles van ja zonder een pardo. Al die volle nachten was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier samen in de zomerzon Ja, leuke single: Mike Dana was dat uit Zandvoort met zomerzon geplucht. En, en ben geproduceerd door Roy van Buren. En ik hoorde net van Roy dat er ook een uh, leuke clip bij zat, Roy, toch? He? Ja, ja, te zien op YouTube. En uh, elke zand wordt opgenomen bij Mango's. Dus uh, heel ja, erg leuk. Oké, okay, oké. Okay, nou, heel, uh, heel leuk. Ik, ik moet eventjes, want uh, dat is de formaat uh, van de uitzending... ik moet eventjes uh, het nieuws erin gooien. <laughs> Zandvoort met Charlotte Duif. Wanneer u vanmorgen in Zandvoort vroeg uw bed uitging, dan was het helemaal goed, want vroege vogels die stapten vanmorgen met een goed gevoel deur uit. De combinatie van ochtendmist en de zonsopkomst zorgde namelijk voor een prachtig uitzicht. Nou, eerst maar even naar Roddel, want ook zandvoorters kijken natuurlijk naar goede tijden, slechte tijden.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 Ze zullen nog te bezichtigen zijn de zandsculpturen tot en met oktober 2015. Dan heb ik op de valreep nog slecht nieuws... voor de fans van eh, Nick Schilder van eh, Nick Simon. Want de dammer heeft zijn vriendin Kirsten ten huwelijk gevraagd... en eh, ja, u begrijp het al, ze zei ja. De 31-jarige zanger, bekend van het populaire muzikale duo Nick Simon... bereikt het heugelijke nieuws via Instagram. Ze zei ja...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 Luister toch altijd naar ZFM M's Ja, en als je naar ZFM M's luistert, dan. dan uh, ik ik zo is dat. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Hans de Boy was dat. Dan weet ik dat ik thuis ben nog steeds in de studio uh, hier bij mij uh, uh, aan tafel, uh, Roy van Buringen. Roy, ja. uh, wat zou jij nou, als jij nou in de gemeenteraad zat, wat, wat zou jij dan uh, ten aanzien van het, het verbeteren van uh, de omstandigheden hier in Zandvoort. Ja, ik overval je misschien met die vraag. Ja. Uh, wat zou jij dan als eerste aanpakken? De infrastructuur uh, toevoer naar het strand, waar ze nu ook een beetje mee bezig zijn. Of zou je zeggen van nee, we, we moeten veel meer uh, evenementen organiseren? Het ligt eigenlijk voor de hand. Als ik je uh, jouw straatje praat, natuurlijk. Maar, maar uh, heb je daar ideeën over? Nou, ietsje minder regels, denk ik. Ietsje minder regels? Ja. En zijn dat wettelijke regels? Of zijn dat regels die gewoon uh, door verordeningen door het gemeentebestuur worden... worden uh... Ik denk beide. Ik ja. denk beide. Ik denk, uh, het, het is uh, best wel nog steeds lastig om uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan een voorbeeld noemen. Ja. Ik kom nu op een idee. Ja. En ik denk van, dat is nog leuk voor dit seizoen. Ja. Nou, in principe kan ik het niet meer organiseren. Want? Als je een vergunning moet aanvragen, duurt het zes weken voordat je vergunning goed is gekeurd. Zes weken? Ja. En hoe komt dat? Nou, hebben, dat ze, hebben, ze, hebben ze daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat, dat, dat uh, het moet door heel veel, uh, over heel veel bureaus, denk ik, die. Uh, <laughs> Burger, dus eigenlijk. Inderdaad. Ja. Hey, en, en, want ja, ik zou zeggen van, nou, je, be, je bekijkt zo'n evenement. En dan moet je natuurlijk wel als overheid moet je kijken of het. Uh, aan veiligheidsnormen voldoet. En, nou, uh, natuurlijk, ik denk, zou het zeker zeggen van, nou, als je binnen zes weken. En, uh, want uh, geloof ik, het uh, duurt een heel gro een groot evenement, acht weken als ik het goed had. Uh -huh. En um, kijk, stel ik kom met een heel groot evenement aan, ja, snap ik uh, dat het wel uh, een tijdje moet duren voordat het helemaal goed wordt gekeurd. Ja. Maar als ik een uh, klein evenement. Uh, Bedenk, organiseer. Ja. En het lijkt een klein beetje bijvoorbeeld op de vergunning. Dezelfde vergunning die ik nodig heb voor de kofferbakmarkt. Ja, ja dan is het een kwestie van naam veranderen, tijden veranderen. Uh, misschien een klein, een paar aanpassingen en dan hier alsjeblieft heb je de vergunning. Ja. Dus misschien denk ik heel makkelijk hoor, maar dat zou ik, uh, zou ik zeker bekijken. En ik zou het ook digitaal maken. Nu moet je alles uitprinten, uh -huh. moet je het invullen en dan moet je het opsturen. Terwijl we nu in een tijd leven van digitaliteit... En dan is het misschien wel handiger om het ook gewoon via de uh, website van de gemeente Zandvoort te mogen invullen en te versturen. Dat zou het makkelijkste zijn. Ja. Nou ben jij natuurlijk zo langzamerhand wel vrij bekend hier in Zandvoort. als het gaat om organiseren van allerlei activiteiten. Ja. Krijg je nou wel eens ook feedback? Ik bedoel uh, dat je een reactie krijgt van, van het gemeentebestuur. Van of je iets al dan niet leuk gedaan hebt? Uh, vroeger wel. Vroeger wel. Ja. Toen zat ik in het begin en dan gingen er natuurlijk dingetjes niet goed. Dan hoor je het wel. Ja. Maar als dingen wel goed gaan, dan hoor je het niet. Ook de gemeente Zandvoort. Kijk, als er een hoop toeristen komen, een hoop mensen naar Zandvoort komen... die hier allemaal uh, uh, profiteren van het aanbod... Uh, ja. uh, uh, dan, dan profiteert de gemeente er ook van. Want er komt er geld binnen. En, en als er geld binnenkomt, ja, dan komt er bij de gemeente ook geld binnen, toch? Ja, niet alleen gemeente, natuurlijk ook de ondernemers. Dus het is heel belangrijk om niet te vergeten ik ik, ik vind het echt dat als ik nu nu ik woon nu acht jaar of ietsje langer zelfs nog in Zandvoort ik organiseer acht jaar in Zandvoort ja. en als ik tussen vorig, toen kijk en nu zie ik wel een uh, grote verbetering en, uh, mm -hmm. ja wat ook parkeren en zo dat weer die parkeergarage naast de krogt ja dat is het is moeilijke, moeilijke moeilijke discussie denk ik oh oké okay. ja ik wil best wel op reageren, maar mm -hmm. ik, eh, als je Help, kijkt, het helpt weinig. Ja, het helpt weinig sowieso. En, uh, ben, heb en, jij nooit ambitie gehad om de politiek in te gaan? Nou, maar, ik, ben, ik, ben, ik ben een tijdje terug uh, heb ik, uh, heb ik bij een partij gezeten. Mm -hmm. en ik heb ook meegedaan, ik ben ook verkiesbaar geweest. Uh, Oké. Okay. Ik uh, vond het een leerzame tijd, maar uh, voorlopig niet. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Laat mij maar lekker creatief zijn en organiseren en doen. Ik vind ja. het leukst. Ik ben op dit moment helaas werkloos. En ik, heb, ik stop nu al mijn tijd en energie erin. En dat geeft zoveel positiviteit in het leven. Ja. Het is alleen maar leuk. Nou luisteraars uh, uit Zandvoort. U kunt uh, als u leuke ideeën heeft over uh, evenementen. Altijd bij Roy terecht. Roy, hoe, hoe moeten ze zich bij jou melden Roy? Ja dat uh, uh, kan natuurlijk via mijn website. www.onair-events.nl ja. Dat is een middenstreepje. Mijn telefoonnummer is 06-19-42-70-70. Ik zal het nog een keer noemen hoor. 06, 19, 42, 70, 70. Misschien nog wat en Nog even één klein dingetje. Ja. Ik zat natuurlijk vroeger ook bij een eigen radioprogramma... Entertainment for You. Die ja. natuurlijk door de, nu een ander jongen doet. En um, ik was altijd um, heel enthousiast. En ik praatte heel snel. Dus ik was altijd het telefoonnummer van CFM aan het opnoemen. Ja. En op een gegeven moment belde er een luisteraar. In ja. de uitzending. Roy, ik, ik, ik heb het maar op internet opgezocht... het telefoonnummer hoor. Want je zegt het zo snel. Dus ik probeer nu heel erg geleidelijk mijn telefoonnummer te zeggen. Dat iedereen het op kan schrijven. Nou, nog, nog een keer dan. Nog een keer. Okay. Heel langzaam. 06-19-42-70-70. Nou, dat is een makkelijk nummer ook. Ja. U kunt hem bellen, luisteraars. Anytime at all. Dank je wel.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 Time all, uh, kun je Roy bellen? Nou, niet s'nachts natuurlijk zoals de Beatles zingen, want uh, dan, dan ligt hij lekker te slapen. Maar in ieder geval overdag uh, uh, en tot, al, tot de late uurtjes s avonds kunt u hem bereiken. On-air events, u kunt het op uh, internet vinden. En uh, daar kunt u uh, uh, ook nog eens kijken uh, wat alle gegevens zijn uh, die u nodig heeft om met Roy te communiceren. Um, wij danken hem voor zijn komst naar de studio. En wij gaan uh, nog even van muziek genieten. Want als het gaat regenen deze week, aan het eind van de week... en de zon schijnt, nou, dan hebben we in ieder geval nog de rainbow. De regenboog. En dat past ook weer prima in een lunchprogramma. Want het is de marmelade na nou een broodje met jam is ook nooit weg, toch? Moet u nog lunchen? Eet smakelijk. Maar u, waarschijnlijk heeft u al geluncht. Nou, dat is een hele goede bekomst.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 till a new is born then I pray you will stay forever in my eyes ja lekker nummer van de marmalade rainbow Ik kijk naar mijn klokje, het is alweer bijna twee uur als het geloven of niet geloven luister. Ik ben op de fiets vanuit Bloemendaal hier naartoe gereden... via het Visserspad. Wel een beetje een beulen route hoor, maar als, je, als je niet zoveel fietsen... Ik, ik moet meer gaan fietsen, daarom doe ik het ook nu. Uh, ik ben wel mooi weer fietser. ik ga niet in de regen rijden, dat doe ik dan weer niet. Maar in ieder geval, uh, ik heb er... Uh, dat is wel leuk voor mijn vriendin om eventjes te horen... ik heb daar uh, 35, nee, bijna 40 minuten over gedaan... Uh, via het Visserspad terugga ik aan andere route. En bovendien had ik, heen, had ik de wind tegen. En uh, nu heb ik de wind mee. Dus dat, nou, dat zit helemaal mee. En uh, uh, Yvonne, uh, mijn vriendin, die heeft ook de wind mee. Want, uh, nou, luister maar Yvonne...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 Ja, Oscar Harris, een hele mooie stemde de man, uh, we horen weinig meer van hem. Uh, He doesn't uh, come around much anymore. Nou, dat uh, geldt ook voor Shell Bulin, die zingt ik het zelf. I don't get around much anymore. Daarmee sluit ik het uh, tweede uur van de uh, ZFM Lunch afluisterais. Dank voor het luisteren allemaal. Een hele fijne dag. Het is uh, een prachtig weer hier. Ga er van genieten vanmiddag, hè? het zonnetje in. Ik ga lekker fietsen naar, uh, naar Bloemendaal. Dag halve dag. At the club God is far as the door They'd have asked me about Don't get around much anymore Dude a... 4.5